9 uur.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 naar verluid om extremisme en terrorisme te bestrijden. In Berlijn hebben enkele tienduizenden mensen gedemonstreerd... tegen de coronamaatregelen. De betoging werd door de politie beëindigd... omdat veel deelnemers zich niet hielden aan de afstandsregels... en geen verplicht mondkapje droegen. Op één plek ontstond een grimmige sfeer... en werden zeker 200 mensen aangehouden. Hier en daar in de stad zijn nog steeds demonstranten actief. Ook in een aantal andere Europese hoofdsteden... waren vandaag betogingen tegen de maatregelen... tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar die waren minder massaal. In Londen droegen demonstranten borden... Met met de tekst COVID hoax en geen verplichte vaccinatie.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 Het weer, hier en daar nog wat stevige buien. Vanavond en vannacht alleen nog aan de kust. Vannacht verder droog met soms opklaringen en minimaal rond 12 graden. Morgen in de loop van de dag weer buien. Het wordt een graad of 21 en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. We hebben even stilgestaan. Maar gelukkig, we mogen weer. Kom, we gaan. Lekker erop uit. Of zelfs op vakantie.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 Underway. Holland's number one dance show is on the air. NW Nightwalk. NW Nightwalk with a Nightwalk day. Party updates. Show facts. And, and global DJs mixing it up on your Saturday night. NW Nightwalk is uniting the world. Uniting the world. In dance. Only on Dance Ford FM and ZFM. The party begins now.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 Yeah. Tina Sina the let's celebrate. Ik zeg een hele goede avond. Welkom en leuk dat je erbij bent. Nieuwe aflevering van de Nightwalk op deze zaterdagavond. Dat betekent een wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. Natuurlijk het komende uur. Het beste van dance, RB en een beetje pop tussen door het laatste shownieuws. Party updates. Nou, die is echt karig vandaag, kan ik je vertellen. En natuurlijk de uh, Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair wat betreft streaming en, uh, en verkoop van uh, dancemuziek. Ga ik je straks alles over vertellen? Ook zo met de muziek van Alicia Laverne. Maar die is hier Stefan M. Met Power of Love. Terwijl een oude gouden klassieken, net als de vorige plaat, in een nieuw jasje gestoken. Will Smith, met de Summertime, de 2020 Club Mix gedaan, de Block Crown. Formatie die uh, erg druk is, met uh, oude plaatjes in een nieuw jas te steken. En dat doen ze erg goed, moet ik eerlijk zeggen. Als je een beetje gaat kijken naar, naar uh, uh, ja, platen, de verkopen sites... dan uh, zie je dat er heel veel van die plaatjes, onder andere bij, uh, bij Beatport... Dan heb je ook nog een paar Engelsen dat, uh... ja, heel veel muziek van Black and Crown. Volgens mij uh, brengen ze er zeker wel uh, één of twee per week uit. Zie je, we hebben ze het woord. The Nightwalk, ID&T, die krijgt een voorschot van voor 1,3 miljoen euro van uh, verzekeraars. Vanwege geleden schade door de coronacrisis. Dat blijkt uit een uitspraak van een kort geding dat de evenementorganisatie had aangespannen. ID&T, onder meer bekend natuurlijk van Dance Space als Mysteryland en Sensation White and Black... Liet de verzekeringen via vier bedrijven lopen. Er bleek echter onenigheid te zijn over de dekking tijdens een pandemie. De verzekeraars paste begin 2020 hun polis aan toen bleek dat het coronavirus op zich heen greeg. En stelde dat er overeenkomst met IDT op dat moment nog niet van kracht was. Helaas voor u. Volgens de rechter was het wel het geval. De dansgigant, de dansgigant, heeft sinds april uiteenlopen grote feesten moeten annuleren. De totaalschade. Tot september zou daarop uh, op ruim 11,5 miljoen euro uitkomen. Dat blijkt uit een raming van taxatiebedrijf Trooswijk. De rechter vond het behoorlijk, uh, vond behoorlijke bijbehorende rapportage. Een beetje tekortschieten en houdt de geschatte begroeting daarom voor nu op 2 miljoen Uri's ja, en de verzekeraars Nationale Nederland. Reaal, Amelin en Chub moeten daar een voorschot. Als voorschot 1,3 miljoen euro gaan betalen, mits de ID&T voor een bankgarantie zorgt. De verzekeraars worden verder achter hun eigen schade-expert in te schakelen. die in samenspraak met Rooswijk op een definitief, definitief bedrag moet komen. En uh, ja, ID&T, een van de grote. is het een de enige, want uh, er zijn heel veel bedrijven die uh, op het randje van faillissement aan uh, zitten. Evenementenbranche op dit moment kolenrood rood. En dat betekent dat het echt slecht gaat. Want de laatste geruchten zijn dat het ook uh, volgend jaar een beetje ja, lastig wordt. En eigenlijk zouden vanaf september al meer mensen bij elkaar kunnen komen. Alleen aangezien uh, het blijkbaar weer om zich heen grijpt, het, gri het virus. Ja, ben ik persoonlijk van mening, stop een hele grote muur om de grens van Nederland heen. Alles wat niet in Nederland Nederland, uh, ja, wat al echt, eigenlijk alleen in Nederland op vakanties. Gewoon allemaal wegsturen, niet meer terugkomen totdat alles voorbij is wereldwijd. En ik denk dat we dan pas van het virus af kunnen zijn uh, in Nederland. En zolang uh, iedereen uh, vanuit het buitenland naar Nederland komt om vakantie te houden... ja, dan is het zo weer, uh, zo weer feest, hè? Zie je, we hebben het Armin van Buren, kennen we allemaal. Die yeah. is vanaf september niet meer op Radio 538 te horen. Hij maakt overstap naar Q Music, hij na zijn show als State of Trance ook een eigen radioprogramma krijgt... Dat gaat heten Worldwide Club 20. Een hitlijst met de 20 grootste clubhits van het moment. Het was een droom om altijd al een eigen radioshow te hebben. En uh, ja, dat gaat nu dan ook gebeuren. Vanaf zaterdag 5 september tussen 10 en 12 wordt het uitgezonden. En State of Trans zal vanaf september op Q-News door zijn. Uh, Wanneer moet je maar even kijken op de website van qmusic.nl. En dan uh, gaan wij door met muziek. Tattelen, la met uh, On Time. Je hoort de remix hier op CFM Antwoord in de Nightwalk. Jawel! Nightwalk! Nightwalk! across the net Jazzy Roscoe met Got You. Ja, vandaag, eigenlijk, vandaag hadden we een Wolverland Festival op uh, Spaar en Bij Halfweg, uh, En ook hadden we dit weekend Mysteryland 2020 in Hoofddorp. Daar bossen. En uh, ja, alles is uh, gecanceld. Ja, is het tijd, Alle leuke evenementen die gewoon niet doorgaan, hè. En de enige evenementen die op dit moment druk bezig zijn, zijn uh, rellen. Ja, het is echt uh, jongeren die met z'n allen aan de rellen zijn. Dan denk je echt van, ja, het is niet normaal. Maar als je aan de andere kant gaat denken... ja, die jongeren vervelen zich dood natuurlijk. Het is nou niet de goede manier om natuurlijk te gaan rellen... en uh, te lopen knokken met de politie. Maar ja, hè? het wordt toch tijd dat er weer uh, feestjes komen. Volgens onderzoeken, uh, buiten evenementjes uh, is het risico kleiner. Maar de regering die... Uh, die doet ander onderzoek en die is daar nog druk mee bezig. Dus voorlopig geen evenementjes... Maar wel vanavond uh, Brainwash in Escape in Amsterdam. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie zie ik de website escape.nl doen natuurlijk onze eigen zandvoorts. Raimundo. Hij doet de line-up. En uh, wie die meegenomen hebt, ik heb geen idee. Ik heb niks van hem te horen gekregen. Af en toe krijg ik nog eens wel uh, van, die, uh, van die mailtjes voorbij komen met, uh, met de update. Maar dan moet je gewoon even kijken op de website uh, escape.nl Gaan we door met muziek, want zie ik natuurlijk aan je radio geluisterd. zaterdagavond, David Pang met de Heat. Nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. When I'm on the floor and they ask for when I'm on the floor and they ask for more, when when when when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 met Deep end, and the Black V-Neck Extendant. En op 5, Casey Lights met Girl. Op vier, Paul Woolford en Pamela Fernandez met Teared Up. En op drie deze week, Dennis Ferreira en Don Talman met Sunny Days. Op 2 Stacy Lazy. Nee, Steve Lacey moet ik zeggen. Dat ruikt wel, maar het is Steve Lazy en Love Generator met... Live Without Your Love. Deze week nog steeds op één. Al wekenlang op één. John Smith met Deep End. Die Extended Nix. Nou, die plaat heb je waarschijnlijk zo vaak al gehoord. Dus die gaan we zeker niet draaien. Als ik net zo goed. Eh, gewoon elke week dezelfde muziek te draaien. Ik denk niet dat je daarop zit te wachten natuurlijk. Alhoewel, hij staat niet voor niks op de marine natuurlijk. Maar ik heb een andere plaat voor je. Alive and Gallo. Nieuwe muziek op de radio. Met Fall Down. Bum bum My Cause my heart Cause my heart Oh my god, oh my god, can't believe what I've become I'm thinking things I shouldn't think, saying songs I've never sung Oh my god, oh my god, when I see you, I should run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 Mario Zandvoort. Ramlo Mario, Mario Zandvoort. Mike Newman, samen met Westray met Better Than Yours. En komt muziek van Joe Corey, met ha He ha, Hard. Samen met uh, M-Neck, die plaat heb ik uh, heel lang op één gestaan. Maar uiteindelijk is hij er toch weer afgetrapt. Maar, eh, hey, Joe Corey doet het toch erg goed. Uh, Laten we eerlijk zijn, hè. Zie, je, we hebben het over de Nightwalk. Het ziet er alweer op, het eerste uur. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Vanuit heel veel sun, en dan is het tijd voor... Uh, DJ Mauser met zijn Global Housepipes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Voor de beste van de clubs uit Italië met DJ Kevin Kelly. nog even muziek. Wat dacht je van Stephen M. En Lawrence Simeka met Easy Lover. Ik zeg tot zometeen na de break.